Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Eindexamencijfers moeten een rol bij de selectie van studenten op universiteiten. Dat staat in een brief aan de organisatie van de universiteiten VSNU aan staatssecretaris Zijlstra. Ook studiemotivatie moet een rol gaan spelen bij de toelating. De universiteiten willen dat het gebeurt tijdens een verplicht intakegesprek. Alleen op die manier kan het studieuitval worden teruggedrongen, zegt de VSNU. Aanscherping van de eisen moet er ook toe leiden dat studenten na hun studie beter zijn opgewassen tegen internationale concurrentie op de arbeidsmarkt. De Europese Commissie wil vanaf 2014 meer geld uitgeven. De begroting zou met zo'n 150 miljard euro omhoog moeten en in 2020 uitkomen op 1083 miljard euro. De huidige begroting die tot met 2013 loopt is 925 miljard.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 De bezoekers van zes strandpaviljoens mochten uit voorzorg gisteravond niet naar de waterlijn. Mensen in strandhuisjes werd gevraagd om binnen te blijven. Bij Velsen-Noord zijn ook enkele buisjes gevonden. Of die dezelfde stof bevatten als de buisjes bij Egmond is nog niet duidelijk. Twee psychiaters en twee handlangers hebben mogelijk 1600 mensen onterecht een persoonsgebonden budget of uitkering geholpen. Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat er enkele tientallen miljoenen euro's ten onrechte zijn uitgekeerd. De zogenaamde patiënten waren kerngezond. De fraude zou vier jaar lang niet zijn opgemerkt. Het weer eerst droog met zonnige periode, later vanochtend lokaal een bui. Middagtemperatuur is 17 graden op de Wadden tot plaatselijk 20 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan files in de Randstad op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden slot 5 kilometer. Op de A4 in beide richtingen vielen Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude Dorp 5 kilometer. Op de A6 lelijks Muiden 10 kilometer verknappen van Muidenberg. Vanuit Zaandam naar Amsterdam op de A8 verknappen Koemplein 3. Vanuit Altmaar op de A9 verknappen Raasdorp op 4 kilometer. A 12 de Naag Utrecht tussen Gouwen en Nieuwe Brug 3. A 12 Arnhem Utrecht tussen Venendaal en Maarsbergen 3 kilometer.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 Ja, goedemorgen Richard. Hallo Cor, nou leuk joh, want het is de eerste keer dat we dit samen presenteren. Ja, deze combinatie hebben we nog niet eerder meegemaakt. Ja. Ook niet dat we zo snel vanuit Hoogland naar de studio moesten. Dat is ook nog nooit eerder gebeurd. 10 minuten, dat nou, is wel gehaald. Het, jij hebt het nog niet eerder meegemaakt, het is al wel eerder uh, gebeurd. En, uh, maar we gaan er een leuke uitzending van maken. We, we, we kijken op de tenten van Culinaire Zandvoort, dus wat willen we, willen we nog meer? Ja, het uitzicht is een beetje, valt een beetje tegen. Ja, veel, uh, veel tenten. Veel tenten, ja. Nou, mijn naam is Richard Buitenek. Uh, we gaan even naar het uh, programma. We beginnen met uh, Ankie Miezenbeek over de fietsvierdaagse. En uh, nou, we hebben natuurlijk een wandelvierdaagse gehad, en we hebben een zwemvierdaagse gehad en... Ook met honden mocht je meelopen, wist je dat, Cor? Dat je, nee, nee. Ja, je had een zelfs de honden Hondenvierdaagse, <laughs> honden wie het meeste poepen brandt <laughs> Nou, nee, die ging ook meelopen. En als je dat dan volmaakte vijf of tien kilometer kreeg je in een badge met je naam erop. Dus dat was, uh, ik vond het erg onterecht, want als je gewoon als mens meeloopt, dan krijg je alleen maar een nummer van het aantal jaren ja. dat je meeloopt. Ja. Maar goed... Het tweede onderdeel? Het tweede onderdeel, Elze Dudink. Die gaat vertellen over haar nieuwe gedichtenbundel die ze recentelijk geschreven heeft. En uh, Elze Dudink, die kennen we misschien meer als de vrouw van Rob Loos de loodgieter. En daar gaan we het straks even uitgebreid over hebben. Want anders verklap ik alweer alles. Nou, ja. dan hebben we om zeven uh, over half elf. Komt uh, Belinda Gorensen uh, van het Circus Theater. En ze komt vertellen over de tijdelijke sluiting. Ja, het is, ze zegt tijdelijk. Uh, dat, dat, dat hopen we ook met z'n allen. Maar de, onze enige bioscoop die gaat uh, per 1 juli uh, dicht. Uh, ik, hoor, en ik denk dat dat voor zo'n dorpenstandwoord echt heel naar is. Ook voor de toeristen. Maar we beginnen straks even met een, uh, de vraag hoe het nou eigenlijk zit met, uh, met zeg maar het, uh, ja, hoe zeg ik dat nou mooi, de clash tussen Tatus en uh, Kramer. Ja, of... daar mag jij uitgebreid over het gaan hebben. Ik zal het niet doen. Ja, je zit er te veel uh, in hè? zit er te veel in, nou, ja. Ja. Als, Wat ben jij ook weer, commissielid van? Ik ben uh, buitengewoon, commissie, een buitengewoon raadslid raadslidheid tegenwoordig voor Gemeente Belangen Zandvoort. Buitengewoon raadslid voor ja, Gemeente Belangen Zandvoort. Ik was vroeger het commissielid en dat hebben ze toen veranderd en dat heeft nu buitengewoon raadslid. Okay. Dat betekent dat je dan wel de functie, de naam hebt van raadslid, maar je bent niet gekozen. Mm, dus dat is wel ingewikkeld, ja. maar daar hebben ze een bepaald systeem voor. En misschien de belangrijkste, vind je het leuk om te doen? Ik vind het heel leuk, ik volg de politiek natuurlijk in mijn dorp al, al, al heel lang, want ik vind dat het antwoord. ook daar moet het goed mee gaan, en je kunt wel aan de zijlijn commentaar leveren, maar ik vind altijd dat als je dat doet, je moet ook meedoen daarmee. Nou, ik wil meedoen daarin. Ja. Ik meediscussiëren, meedebatteren van waarom ik iets wel of iets niet vind. Leuk. Waarbij vinden, geen tegenstanders. Hey, dan gaan we naar het tweede uur. Wat beginnen we dan mee? Ja, tweede uur, daar, daar komt wethouder Andor Sandberger vertellen over het nieuwe parkeerregime in de Oostbuurt en de Koninginnenbuurt. Nou, dat is allemaal uh, nieuw. Hè? Dus het hele parkeersysteem dat is op de schop aan het gaan. En uh, in, het, uh, in deze buurt gaat het allemaal voor het eerst worden zoals het overal straks in Zandvoort moet gaan worden. Ja, dan hebben we een optreden zondag in de, in de Koepel op het uh, Raadhuisplein. En dat is van een band met een zeer uh, lustige naam, de Big Band Buitenlandse Zaken. En uh, hoe ze aan die naam komen en wat ze gaan spelen zondag, dat uh, gaan ze vertellen. Ja, je gaat toch niet vertellen dat het uh, mensen uit de politiek van Den Haag zijn die wat anders zijn gaan doen? Ne? Ik kan je jou vertellen dat dat niet zo is. Nee? Ja, dat dat, dat zou wel eigenlijk jammer. wel jammer zijn. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou, en dan hebben we nog een interview met uh, Roy van Buringen over het Kunstfestijn. Het kunstverstijn, dat is uh, ja, uh, de vierde editie alweer deze keer. En het is een, een soort jaarlijkse talentenjacht. En daar gaat Roy straks alles over vertellen. Want het is echt heel leuk om te zien. En ook om te luisteren. En Roy is natuurlijk ook een medewerker van, van ZFM. Nou, dan gaan we eerst naar de, naar de muziek. Uh, het is een, uh, bij soms een puzzel uh, deze, deze uitzending. Goedemorgen Zand voor Tom het allemaal rond uh, te breien. En eens kijken naar een technicus die, uh, die we helemaal niet hadden verwacht. Tom, uh, Tom Hendricks, want dat was eigenlijk de man die de uh, Koffie zou schenken in Hotel Hoogland Is toch veel Voor... leuker niet? Is toch Dit veel leuker. is veel leuker Voor de goede orde, kom niet naar Hotel Hoogland Want uh, daar, uh, daar zitten we dus niet We zitten in de studio Nou, We gaan uh, nu luisteren naar Hocus Pocus met F... En dat wordt uh, uitgevoerd door Focus Dat was, uh, volgens mij, stel een microfoon niet aan. Ja, ja, microfoon Dat was uh, focus met hoge focus, maar ik, uh, ik hoorde zelfs nog wat Zandvers dielectrie. <laughs> ja, wel, welk, uh, welk bedoel je dat? La -la -la. Ja, ja, ja. <laughs> Hebben heb we een Zandse dialect? Ja, daar woon ik toch, toch kort voor. Ja, voor dat, je is, uh, dat is dialect. Uh, dat is erg leuk. Ik heb daar een boekje van. Zal ik eens een keer voor je meenemen. Er uh, is een woordenlijst. Hoe je dat uh, moet doen. Hoe je iets vertaalt. En waar het ook vandaan komt. En er zijn uh, studies van, gedaan van tientallen jaren. En het is erg leuk om te lezen. Even een voorbeeld, uh, Cor, met je. Um, een, een, een vrachtje mist hè, Bijvoorbeeld, dat is een, een vrachtje mest ah, okay. Dat is allemaal verbasteringen van de, van de klank en Gaat het nou over mist of gaat het nu over mest? Nou, het gaat over mest en dat is je beetje als nou, mist Dat ah, okay. is allemaal uh, verbasterd en Ik heb daar uh, heel veel leuke voorbeelden van Maar ik zal ze besparen ja. <laughs> um, We zouden een interview gaan doen met, uh, met Anki Anki Miesbeek maar, wat schijnt onze verbazing? Wie hebben we daar? Goedemorgen. Goedemorgen. Het is niet Anki, het is Martine. Martine Jouwstra, welkom. Dankjewel. Um, Tijd even voor de luisteraar maar vertellen uh, waarom jij bent gekomen in plaats van Anki. Nou, Anki en ik organiseren de evenement samen. Uh, en uh, we hebben ook veel, uh, veel andere dingen die we doen. En vanmorgen staat Anke op het uh, handbalveld om daar een rode kruis in te doen. Althans, ik hoop dat ze in de kantine zit, anders wordt ze heel erg nat. Maar uh, zij, uh, zij doet de handbal vandaag. Oké, okay, nou in ieder geval. Welkom bij onze uitzending Dankjewel En ik hoor net, uh, ook uh, nog te kort in zijn antwoord, denk ik, dat jij de dochter bent van onze voorzitter Ja, ja. ja dat is hier denk ik wel algemeen bekend maar... ja, ja, dat wist ik niet Vroeger was ik wel de dochter van en nu is hij vaak de vader van okay. Dus uh, ja. ja Je hebt heel liefdevol net koffie van hem gehad, zag ik Ja, aardig hè Ja, ja. Leuk. We gaan het over de fietsvierdaag hebben. Klopt. Maar vertel eens even hoe de, hoe de hondenvierdaags is geworden. Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. De eerste nou, keer. Dat, dat, dat was buiten alle verwachtingen een groot succes. Er hebben in totaal 32 honden mee gedaan. Uh, dat is meer dan het aantal uh, deelnemers aan de 10 kilometer bijvoorbeeld. Want we hadden 480 deelnemers aan de 5 kilometer. 20 aan de 10. En 32 honden. Dus ja, groot succes. Uh, het jammer is dat de laatste avond een beetje vregend is voor ons. Hmm. Uh, we hebben de route ingekort... ...omdat uh, er ook onweerklappen waren... ...en dat vonden we eng. Kijk, wandelen in de regen vinden wij niet zo leuk... ...de kinderen vinden het geweldig... Maar wandelen met plus als er onweer is, dat uh, is wat minder. Dat is ook niet ja. de eerste keer dat het gebeurt hè, met onweer. Nee, klopt. Het is vier jaar geleden ook geweest, ja. Ja, ja, ja helaas. Ja, dat kan je niet altijd voorspellen. Ik was toen zo blij dat die ja. doorging die dag. Dat zit toen ook mee. Nee, ik ja. toen mee, ja. En dat was toen uh, erg... Uh, ik was erg vroeg opgestaan die dag. En ik dacht, oh, ik moet nog één keer lopen. En toen begon het onweer. Ik was blij. Yes. Ja. <laughs> en dat is wel vaak hoor. Maar de kinderen vinden het echt geweldig dat lopen in de regen. Die vinden het ja. zo leuk. In stamp in de plassen. En hoe hoe beter. Hey, en de ja. penning. En we, hoe blij waren de honden ermee? Want ik ja. het is dus al een soort discriminatie. Hè, dat ik Ja, de ja. ja. ja. Oh, nou uh. de honden uh, om het eerste jaar te, te promoten hebben we dat ze samen met Dobi die er speciaal zijn gedaan, die hebben al hun uh, leveranciers gebeld. En die waren allemaal enthousiast. Dus de honden kregen echt een, een tas aan het eind. Daar word je beroerd van wat er allemaal in zat. Aan speeltjes, aan, aan eten, aan zo'n werpstok met een bal, uh, aan een penning met een naam erin gegraveerd, aan een keycord om hun nek hangend. Dus ja, dat was echt giga. Er was zoveel wat ze kregen. Erg leuk. En nu de handvraag, Waarom krijgen die honden dat allemaal wel dat mooiste? Ja. En dan mensen niet... Nou, de mensen krijgen een speciale medaille. En die is van, van, de, van de bond. Van de wandelbond. Mm -hmm. En dat is natuurlijk gewoon voorgeschreven. Ah, okay. En die mensen sparen dat. Want er was nu ook iemand die voor de 52e keer mee deed Dus ja, die krijgen gewoon opeenvolgend hun medailles. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is een andere categorie van sport. En kun je dan merken dat die honden dat dan heel leuk vinden? Ik bedoel, eh, Ron, het komt de ja. enige reactie van... Wauw! als nou, we dat allemaal zien? De honden waren enthousiast om te lopen, dat ah, ja. was te zien. Ja. Ze hadden na een paar avonden ook door dat er halverwege ook wat lekkers op ze stond te wachten. Ah, okay. Dus zodra de, de kaartjes van de volwassenen werden geknipt, hadden de honden al door, dit wordt leuk. Dus nee, dat ging heel goed. Dus dan uh, bleef ze vaart ook een beetje in uh, ja. bij de bij de honden. Ja, jou ja, hoor, die liepen ja. voorop. Leuk. Nou, we gaan nu naar de, naar de fietsen, hè? Ja. volgende week. daar de Ja. De routes. Ja, de routes. Nou, we gaan voor het negende jaar al weer fietsen dit jaar. De routes zijn ongeveer 15 kilometer lang. Uh, we hadden in het verleden ook 30 kilometer uh, fietsers, maar bleek twee jaar geleden dat daar nog maar zes mensen aan meededen. Dus we hebben geen 30 kilometer aparte routes meer. Wat we wel hebben, dat zijn twee avonden zijn de routes verlengd. Dus uh, de route is in principe 15 kilometer, maar de mensen kunnen kiezen om een extra lusje erin te rijden. De ene avond van 5 kilometer en de andere van 7,5 kilometer. Oh, Goed, leuk. Ja dus, ja, dus mensen kunnen, hebben een eigen keuzemogelijkheid. Ja, en de route die dus over het uh, fietspad gaat naar Noordwijk. Is, uh, nee, nee ja. Noordwijk niet. Nee, Dat ja. was gewoon te gevaarlijk, omdat daar te hard gefietst wordt. Ja. Maar we gaan een keer naar Bloemendaal uh, Bloemendaal en Zee en daar het Vogelmeer. We gaan uh, via Kraantje Lek. We gaan via Bentveld en Aardenhout. Zien, uh, en nog een keer via Elswoud. Of alvast over de dienstweg in de Amsterdamse Watlijn in Duinen. De toekomstige fietspot. Ja, er mag nu nog niet gefietst worden. Hè? Nee, maar voor dus, uh, één keer vergunning Nee, hebben we hebben we al eens geprobeerd. Want we wandelen er wel door. Maar, route, maar fietsen is absoluut niet uh, toegestaan. Nog Even wachten dan. Mogen, denk ik, wel. ik hoop het. Ja, dat is natuurlijk geweldig als je daar mag fietsen. Ja. De fietsvierdaagse. Uh, jullie hebben dus nu eigenlijk drie evenementen. Er is dus nu een vierde bijgekomen. Maar uh, de vierdaagse, dat is natuurlijk vier dagen. Waarvan je ja. de drie dagen moet, uh, echt moet lopen in de vierde dag. Nee, zo, nee ja? gewoon vier dagen meedoen. Alleen bij de zwemvierdaagse. Omdat we maar een aantal mensen in het bad mogen hebben, hebben we het over vijf dagen verspreid. Oh, dat je vandaan. één dag ja. vrij hebt. Om, ja. Gewoon om aan de ijs van de brandweer te goed te komen. zo'n ja, te veel mensen. Het is te veel belangstelling ja. Ja, nou ja, en vanwege de veiligheid, weet je, hoeveel mensen fietsen of wandelen maakt niet zoveel uit. Maar zwemmen is in één stuk, dus dat uh, ja. moeten we verspreiden. Kun je mensen nog, uh, kunnen mensen zich nog opgeven? Ja, natuurlijk. Ja hoor. Uh, er zijn kaarten te koop bij Brune uh, oh. en bij Versteeg Wielensport, Want Versteeg heeft een hele belangrijke rol uh, in dit evenement. En de kaarten kosten 7 euro uh, en zijn daar verkrijgbaar. Uh, wat misschien leuk is om te vertellen is dat er 150 mensen zich hebben ingeschreven voor alle drie de evenementen. Mm. Dat noemen wij de triatlommers. Die hebben dus meegedaan aan het wandelen. Doen nu mee aan het fietsen en gaan dan in september ook nog zwemmen. En ik krijg een extra aandenken oh, leuk. aan de vierdagen. Ja, Het is echt de moeite waard. Ik heb, uh, mijn zon heeft er ook een aantal. En het is al heel leuk aandenken. Omdat je aan alle drie de dingen meedoet. Ja, dus je krijgt van alle drie de evenementen gewoon je medaille en nog iets extra's. Okay. Dus nou ja, die 150 man doen alvast mee. Dus, uh... Ja, en hoeveel man had je vorig jaar? De... Uh, zo'n 210. Dag. Dus we hopen nu uh, meer, want het weer wordt natuurlijk fantastisch, hè? Het wordt mooi weer. Goed fietsweer. Het wordt heel warm, hè? Ik heb gelukkig. Ja, dinsdag wordt, wordt heel warm. De rest van de week iets minder warm, maar gewoon lekker om te fietsen. Maar ja, die ja. mensen die gewoon meedoen, die moeten ook zich gewoon opgeven. Want er lopen heel veel mensen, bijvoorbeeld met die wandelvierdaagse, die lopen gewoon mee. Ja, hmm. Die moeten dan uh, op een gegeven moment met zo'n punt uh, een kaartje laten knippen. Dan krijgen de kinderen een ijsje. Ja, dat is dan niet voor die kinderen. Want ze ah. ja, dus hebben ze niet ingeschreven. Zouden ja. ze dat dan doen om die 7 euro te besparen? Of? ik weet het ja, niet. Maar het is, is fijn gemakzucht. als iedereen gewoon meedoet. Dat dan is. weet je namelijk ook als organisatie hoeveel mensen er meedoen. En dan weet je ook of die mensen allemaal zich hebben ingemeld. Ja. Nou ja, en wat nu uh, Vestegen Wielersport doet mee, die gaat rondrijden met een serviceauto. Zodra iemand een lekker band heeft in, uh, weet ik veel waar, kan je nummer bellen. Komen ze. Gaan ze proberen de fiets te repareren. Lukt het niet, krijg je een leenfiets. Maar dat is natuurlijk alleen maar voor de mensen die zich hebben ingeschreven. Ja. Mensen die zomaar weer fietsen, ja, die krijgen die service natuurlijk niet. Dus alleen dat is al een reden om, ja, uh, om je in te schrijven. Ja. En heb ja. je dan een pasje of zo dat je laat... Uh, een kaart. Een kaart? Ja. ja. Een fietskaart. Die moet je afknippen en afstempelen. En dan uh, komt het helemaal in orde. En na vier avonden fietsen op vrijdag uh, natuurlijk een mooie medaille. Nou Martine, heel erg uh, bedankt dat je hier uh, was. Ik hoop uh, op nog meer mensen als, uh, als vorig jaar. En het wordt uh, prachtig weer. Dus, uh, nou, Ops, nog even voor de zekerheid de datum. Ja, dat is dinsdag. 28 juni starten we. En vrijdag 1 juli is de finish. En okay. elke dag op het hockeyveld, het duintjesveld, uh, als het liefde. Ja, we hebben vrijdag nog een hele mooie loterij. Hè? Met lotjes kosten maar 50 cent. Worden de hele fiets ze verkocht. Oké. Okay. En de hoofdprijs? Een fiets. Ja, een fiets. Een ja, uh, fiets. We gaan geen auto Een fiets. Nee, heel mooi. Oké. Okay. <laughs> nou, we zijn benieuwd. En ja. uh, misschien dat je, als degene die die fiets gewonnen heeft, dat we daar nog in de toekomst een afspraak mee kunnen maken. Ja hoor. Dat even gaat vertellen hoe ze de route hebben ervaren. Nou, dat is wel echt leuk. Ik ga het vragen. Ja. Oké, okay, heel erg bedankt. En we gaan het volgende, na het volgende muziek, gaan we het hebben over. een... Nieuwe gedichtenbundel die geschreven is door Else Dudink. En uh, we gaan nu luisteren naar Paul Davidson met Midnight Rider. Dat was het uh, nummer van uh, Paul Davis met Mithaad Rider. Een relaxed nummer. En aan tafel is aangeschoven Elze Dudink. Elze, welkom in ons programma. Dankjewel. En Elze, jij gaat het hebben over een uh, nieuwe gedichtenbundel die jij hebt geschreven. Maar kun je voor, voordat je dat doet even vertellen hoe jij eigenlijk tot het dichten bent gekomen? Ja, dat is al vanaf dat ik kind ben, schrijf ik gedichten. En toen ik later wat meer tijd kreeg, ben ik bij de dichtersgroep gekomen, de Nieuwe Eglantier in Haarlem. Dat is weer dus in 1983 geweest. En... Uh, ja daar ben ik blijven komen en toen ben ik ook mijn oude gedichten eerst gaan bij elkaar gaan bundeltje van gaan maken en vervolgens ging er door, want dit is nu de achtste bundel die ik nu heb. Oh, dat schiet, uh, dat schiet al aardig op. Binnenkort de tiende al. Nee, de achtste. Nee, als je, als je zo doorgaat binnenkort de tiende, dan heb je ja, je leven. tegelijk. Eén tegelijk. Ja. Nee, gedichten, dat spreekt natuurlijk mensen aan. Als je namelijk uh, in de gedichten leest tussen de regels door, dan heb je heel vaak dat er uh, vreugde of verdriet uh, wordt beschreven in zo'n gedicht. En um, is, is er een bepaald Iets wat in die gedichten altijd naar voren komt, bij jouw gedichten? Nou. Of, of, of jij over de dagelijkse gang van zaken? Ja, ik denk de dagelijkse gang van zaken, want vreugde of verdriet dat is natuurlijk niet constant. Nou. Dus het is uh, meer gewoon wat zich aandient. Wat nou. De dagelijkse gang van zaken vind ik wel goed verwoord. Ja. Nou, je bent uh, uh, binnenkort te horen, heb ik begrepen. Uh, in, uh, op dinsdag 28 juni kunst voor woord in het Zandvoorts Museum ja dan, uh... en dan wordt er voorgedragen uit eigen werk ja zeker ja. Uh... Ook, niet alleen door mij maar ook door anderen hm. want we hebben daar een kunstwerk hebben ze daar bij het museum en daar hebben we acht dichters aan meegedaan uh, ja, er zijn televisies geplaatst en dan lezen wij ook gedichten voor maar dat komt helemaal niet uit de verf en nu uh, ...komen wij dus met die avond. Maar het leuke vind ik ervan... ...dat we het opengesteld hebben voor alle Zandvoortse dichters. Die kunnen zich aanmelden kunnen dan... Een woord doen. Ja, er zijn er nogal wat in Zandvoort, die dichten. Dat weet ik niet hoeveel, ik weet ook nog niet hoeveel zich aangemeld hebben daarvoor, maar in ieder geval die acht die bij dat kunstwerk meegedaan hebben, die komen dus. We hebben in Zandvoort heel veel stille dichters. Ik ja, dat zou leuk zijn als we die ook erbij hebben. Ja. Als die ook uh, een podium hebben. Ja, er zijn in het verleden heel veel mensen die dus hebben gedichten, die schreven daar ook gedichten van in de kranten, die zijn allemaal vergeten. Ja. Dus af en toe komen we oude krant komen een prachtig gedicht tegen. Ja. En denk ik van ja, daar mogen eigenlijk nog jullie wat mee gedaan worden, nee, dat, dat zal leuk zijn. Dat ja. zal leuk zijn. Ja. Um, ik zit even te kijken naar, naar mijn collega Richard. Ja. ja. Ik ben zo benieuwd, want je hebt, uh, je hebt daar een boekje openstaan liggen. Um, Vind je het leuk om een gedicht uh, voor te dragen? Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Ik, dit boekje heet De Chanticoor Zingen. En uh, daar heb ik toen natuurlijk een gedicht, volgens, een gedicht over gemaakt. Zal ik die voorlezen? Heb, heb je zelf in een Chanticore uh, gezongen? Nee, maar uh, je hebt, we hebben het elk jaar hier ja, in Zandvoort. Ja, de Café kopen. Overal, hè. Uh, er ja. zijn er toch een stuk of tien wel, he, op alle plekken in Zandvoort. Ja, zo'n Chantikoren Festival ja. is er. Ja. Ja. Uh -huh. ja, ja. Dat gaat dan uh, op een hele aparte manier. He? Ja, ja, leuk. Daar dus... was laatst een meisje Loos bij Zandvoort aan de Zee. <laughs> ah, ja. Ja, dus daar had ik een bundel uh, gedicht over. dit bundel heet dus ook De Shantikoren Zingen. Het hele boekje gaat erom. Nee, één oh. gedicht. Oké, okay, leuk. Nou, lees uh, voor. Ja. Ik ben benieuwd. Um, de Shantikoren zingen in het dorp. Ieder jaar luiden zij de zomer uit. En wij Zandvoorters zijn weer onder ons. De Shantikoren zingen in het dorp. Ze bekleden de pleinen met hun lied. Een milde zon schijnt over allen. De chantycoren zingen in het dorp. Wij dompelen ons onder in muziek. Leuk, ja, ja. echt, echt een gedicht, wat dat betreft. Ja, dat is heel leuk. Om de, dat, dat spreekt ook tot de verdeling. Van ja, wat wat jij dus niet beschrijft, ja. dat is dan op dat moment ook. Um, schrijf je ook wat te vroeger in van die poëziealbums? Ja, daar... zelden, zelden. zelden. Dat was in mijn tijd, deden ze dat nog niet zo erg. Als je sommige van die albums ziet van die kinderen, dat is dat helemaal voor gedichtjes. gedichtjes. Ja. En dat is natuurlijk heel leuk. En uh, sommige mensen die, die kunnen dan heel goed dichten, maar die, die vinden dan, ah, dat vindt een ander niks. Ja, als maar ik dat... in een poëziealbum moest schrijven, dan deed ik gewoon iets van mezelf erin, hoor. Dan ging niet iets uh, geëikts. Ja. Dus jij dus doet eigenlijk ook een oproep aan alle Zandvoorters die een beetje kunnen dichten. Om in ieder geval op dinsdag 28 juni om 8 uur avonds naar het Zandvoortsmuseum te komen. Te komen luisteren ja. en zo mogelijk mee te doen. Ja. En jij, uh, jij schildert ook hè? Ja, ik zie, uh, niet veel hoor. Je hebt een uh, schilderij gemaakt in ieder geval die je laat zien op de expositie in Achatenkerk. Ja, in Agarekenkerk, daar kom ik met mijn bundels. Die leg ik met bundels neer. En uh, heb ik ook een schilderij, toepasselijk schilderij op het heilige thema. Heilige plaats is het dit keer. Mm -hmm. En heb ik ook een paar gedichten over Heilige Plaatsen en dan een schilderij erbij. Maar schilderen is eigenlijk mijn hobby. En dicht is mijn passie. Oké, okay. En, en wat doe je normaal, zeg maar? Normaal. Hoe zeg je dat? Ik uh... werk nou niet meer. Ik heb ah, okay. bij CentroParks gewerkt uh, 20 jaar bijna. En uh, nu ben ik met pensioen. Dan ben ik fulltime dichter. Ah, full wat heerlijk. Ja. <laughs> Yvonne komt nu met een heerlijke bak thee uh, langs. Heerlijk, dankjewel Yvonne. Eh. Uh, Hey, als, mensen jou, uh, willen, als mensen dus iets van jou willen hebben, uh, hoe komen ze dan aan de dichtbundels? Ja, ze liggen gewoon bij Bruna. Oké, okay. alle, alle tien? Of alle acht, sorry. Nee, ja, ik, ga ach, niet nou, ja mee, ik mag je uh. doen. Ja. Nee, nee, niet alle tien, al, alleen de laatste. De mensen kopen toch maar één tegelijk. Ja, en als het bevalt, dan kunnen ze... Dan kunnen ze, kunnen ze bestellijk... altijd bij mij terecht en... Uh, bij Blokker in, Heemst, in Heemstede ligt ook, ligt ook de bundels. Ja. En dan bij de Agatha ja, Kerk. En daar heb ik dan ook mijn telefoonnummer bij. En zo als mensen met mij contact willen opnemen. Nog, mm -hmm. nog even over jouw workshop die jij geeft voor het schrijven van, uh, van poëzie. Ja, dat we... Zitten daar nou ook onverwachte talenten bij? Ja, dat zit zo. Ik doe dat eigenlijk al bijna twee jaar gewoon thuis... En de grootste talenten zijn de mensen die nog zeggen, ik heb nog nooit een gedicht geschreven. En dat komt er dan zo puur uit, want dan is dat niet gecensureerd. Het is niet over uh, is uh, niet over nagedacht, ja, zeg ja. maar. En dat, ja, dat is, hard, dat is dat, het mooiste, ja. Dat is het mooiste. En nu uh, mag ik weer op de Mariaschool, mag ik met groep 7 mag ik ook uh, gedichten schrijven met de kinderen. En dan hoop ik hetzelfde resultaat te bereiken. Dat ze blij zijn met wat ze gemaakt hebben. Ja. Leuk. Ja. Nou, Else, uh, heel erg bedankt uh, voor uh, dat je hier uh, wilde zijn. Dus als mensen jou willen zien, je schilderijen, dat is in de Gatenkerk, en dan kun je dus elke zaterdag dag tussen twee en vijf je naar de kijken om die tentoonstelling uh, ja. even plaatsen te zien. Daar liggen jouw dichtbundels ook. Ook ja. zondag na de, na de dienst. Ja. Um, ja ik wens je heel veel succes met, uh, met alles. En ik hoop dat je heel veel dichtbundels gaat verkopen. Dankjewel. <laughs> het, uh, na de muziek uh, krijgen we het eerste politieke item. Dat is Belinda Gorenzen van het Circus Theater. En ze gaat vertellen over de tijdelijke sluiting. En uh, we gaan weer luisteren een lekker uh, heftig uh, nummer. En het gaat... Kijk, uh, uh, gedichten zijn een soort memoires En uh, dus we hebben daar passelijke muziek. Earth and Fire met Memories. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Zoals we uh, al eerder gezegd hebben, we, we zitten we in, uh, in de studio. Uh, kort draaien, eens even. Uh, ja, wat zullen we zeggen? Handen wassen. Handen wassen. En uh, onze achtervoorzitter Pieter Jouwstra, die, uh, die zit hier nu uh, achter de microfoon. Uh, dat komt omdat Kort te veel in de, in de politiek zit. En uh, ze hebben een wat neutrale figuur gevraagd om, uh, om deze onderwerpen even te doen. Ja, en ik ben zo neutraal als wat. Uh, ja, goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, Belinda. Goedemorgen, Pieter. Peter, uh, het onderwerp is uh, onze bioscoop. Onze bioscoop die gaat sluiten, dat is een ramp voor Zandvoort. Ja, zeker. Hoe kan dat, Belinda Leurzen? Hoe kan dat? Uh, wat, voor, wat voor functie heb jij bij het Circus Theater? Uh, uit Circus, Circus Zandvoort? Circus uh, Zandvoort, ja. zo heet het officieel. Ik, uh, ik ben kwaliteitsmanager. Ja. En um, in die uh, hoedanigheid heb ik uh, vrij veel met bioscoop te maken. Ik heb ook al een aantal jaren de programmering gedaan. En uh, we zitten nu in een reorganisatietraject. En daar ben ik ook heel nauw bij betrokken. En, en dan dat houdt je... in? Mensen weg? Ja, dan heb je precies de kern van het uh, probleem. En dat is dat we in een uh, gedwongen reorganisatie zitten uh, met gedwongen ontslagen erbij. gaat over veel mensen? Op dit moment is het zo dat voor negen mensen een ont, uh, ontslagvergunning is aangevraagd bij UWV. En dat er negen mensen een uh, herplaatsing hebben gekregen. En dat is op het totaal personeelsbestand van 71 personen, hakt dat er behoorlijk in. Ja, want jullie hebben toch heel wat vestigingen. We praten niet alleen hier over het Gashuisplein, maar ook over Kerststraat, Haltestraat, Amsterdam. Klopt, ja. Dat zijn de vier vestigingen die wij, die wij hebben. Um, Haltestraat, Kerkstraat en Amsterdam zijn in zoverre anders van het circus dat daar natuurlijk alleen uh, kansspelautomaten staan. Circus is, wel, is wat ruimer opgezet, wat voor een bredere doelgroep, waarbij we natuurlijk uh, beneden Family Land is ook voor de kinderen. En natuurlijk het uh, theaterbioscoop wat erbij uh, zit want even bij het begin beginnen, uh, toen uh, dit project uh, gerealiseerd werd door Leo Heino, hoeveel jaar is dat geleden? Dat is twintig jaar geleden dat was in 1991 en dat was chockerend voor de ene helft van de bevolking <laughs> en, en andere helft van de bevolking vond het prachtig ja, ja dat is nog steeds, ik denk nog steeds dat dat gebouw zoals het er staat uh, er bestaat geen gulden middenweg, je vindt het of mooi of je vindt het lelijk, iets anders kan je er niet van maken maar een belangrijk argument was dat er een bioscoop kwam en iedereen was daaraan juich en dat het was eigenlijk een soort theaterzaal, want er zijn ook toneeluitvoeringen geweest. Ja, dat is nog steeds. Het is nog steeds wat dat betreft een, een combinatie daarvan. Ik wil trouwens wel rechtzetten, het is nooit, want die indruk wordt op het moment gewekt alsof het een voorwaarde is geweest voor de vergunning. En dat is absoluut uh, niet waar. Het was een idee van Leo om dit te geven. Ja, zetten. die wilde dat gewoon eigenlijk een meer multifunctioneel centrum, dat voor het hele gezin, waarbij ook de cultuur aan bod kwam. Ja, en de ruimte die is er natuurlijk. En die is er nog steeds. En die ruimte die blijft. Die ruimte die blijft, ja. Want er wordt al gepraat dat de bioscoop gaat dichten. Maar als ja, theaterzaal, hoe ik... met stand-up comedians, je hebt van alles georganiseerd daar. Dat gaat toch door, neem ik aan. Dat gaat ook door. En het is ook um, de bioscoop als zodanig... Um... Ja, gaat sluiten, dat ligt iets genuanceerder. Wij draaien nu met 35 mm films. Dat is zegt iedereen op dit moment niet zoveel. Hoor wel? Ja, wel? Ja, twee keer zoveel als een 16 mm film. Ja, iets meer hè. Dat klopt, maar dat is nog echt ook een ambacht. Wij krijgen de films binnen in grote dozen. Blikken blikken trommels. En dat is echt nog een kwestie van plakken en knippen. Dan wordt het op spoel gezet en dan gaan we draaien. Dat betekent dat je daar een, iemand voor nodig hebt die uh, daarvoor opgeleid is. Dat kan niet iedereen. Maar ja, met het huidige bezoekersaantal en uh, de economische situatie waar we als bedrijf in zitten... ...is het op een gegeven ogenblik niet verantwoord om met dat onderdeel door te gaan. Dus wij stoppen met 35mm films. Maar... maar we zijn aan het kijken naar, naar mogelijkheden om de zaal toch weer uh, rendabel uh, te krijgen in de exploitatie. En dan zou je, precies zoals je net zei, uh, theater kan. Uh, de verenigingen zouden daar kunnen. We kunnen een politiek café kunnen organiseren. Uh, met een tribune vol met mensen. Nou ja, Genootschap Outstandvoort zou daar ook zijn presentaties uh, kunnen, kunnen geven. En zo zijn er natuurlijk veel meer zaken te verzinnen. Ik kan me voorstellen dat scholen misschien met als toneel, uh, toneel of musicalvoorstellingen willen geven voor Groep 8, dat blijft allemaal mogelijk. Mannen hoor. Die mag daar ook zingen, ja hoor. Kijk, bedoel. Kijk nou. Maar dus dat, dat is het is niet het idee, want dat wordt een beetje gewekt van nou de, de deuren gaan dicht, het slot gaat erop, de stoelen gaan eruit en we zijn gesloten. Dat is niet, niet waar. We zijn wel aan het kijken en dat is dan een uh, verdere stap om. T, uh, of Filmclub Cinema van Kolm en Cinema Nostalgie, dat dat wel doorgaat. En die mogelijkheden zijn er. En dat kan omdat we in overleg zijn met de filmverhuurders om te kijken of we vanaf dvd mogen gaan draaien. Hmm. Eerder dan uh, de dvd in de winkel ligt. Dus daar ligt een, ligt een, ligt een mogelijkheid en die gaan we nu verder... Uh... Maar je hebt in de afgelopen jaren ook speciale voorstellingen gedraaid, filmvoorstellingen gedraaid. in combinatie met de Zandse scholen. en activiteiten eromheen. Uh, bezoek aan de duinen, onder andere. Ja. Uh, om maar eens wat te noemen. Uh, ook met, met ouderen die ja. een heel programma. Oorlogswinter krijgen, was dat, ja, dat is er... aangeboden. Ja. Uh, dat vervalt dus ook. Hm? Ja, dat vervalt. Dat was juist jammer, dat je niet Zandse hebt betrekt. Ja, dat is. Um... Is ook heel naar. Dat vind ik moest zelf ook hoor. Ik vind ik heb er nog heel veel moeite mee dat, dat, dat, dat je tot die keuze komt. Maar op een gegeven moment, en dat is wel heel naar. Je kan als bedrijf niet anders. Als je economisch slecht gaat en de, de oorzaak is daarvan aan te wijzen. Dat heeft te maken met de kansspelbelasting. Wij hebben in 2008 een maatregel van het kabinet gekregen. Waardoor we in plaats van de BTW kansspelbelasting moeten zijn gaan betalen. Over de gokautomaten. Ja. Maar dat was een, een, een verhoging van 16 naar 29 procent. In combinatie met een rookverbod binnen de horeca, die ook voor ons uh, gold. En een economische recessie. Nou, dat betekende dat wij als uh, bedrijf met winst uh, dik het uh, verlies in gingen. Nou, dat is natuurlijk voor een jaar is dat op te vangen. Maar als dat nu voor het derde jaar achter elkaar en de prognose is niet veel beter. Dan moet je keuzes maken. Ja, en een van de pijnlijke keuzes daarin is wel... Stoppen met de 35mm films. Omdat dat er minder mensen komen naar het casino. Om te gokken, bedoel ik. Nou, het is, het is eigenlijk. De omzet bleef redelijk gelijk. Het is alleen dat die belastingmaatregel. er zo heeft ingehakt. ...wat dat betekent dus gewoon eigenlijk 13% meer belasting betalen. En omdat we daarnaast uit het btw-regime gingen. Dus dat we de Btw niet meer te kunnen terugvorderen. Hmm, betaal je dan helemaal geen btw meer of? Nee, nee, oh. helemaal geen btw meer. Maar het, het vervelende daar ook van was dat investeringen die je had gedaan in de vijf jaar voorafgaand, die uh, moest je dan uh, op het moment dat het was afgeschreven, moest je de btw -wee weer terugbetalen. Dus dat was ook nog eens een keer een uh, klap eroverheen. En nou was er een uh, initiatief van gemeente Belang en Zandvoort. Ik wil dat het college van burgemeester en wethouder de knip opentrekt en een poging doet om de bioscoop te behouden. Uh, want ze vinden het heel belangrijk dat er in het dorp een, uh, een uh, bioscoop uh, zit. Maar uh, ja, ik begrijp dat uh, Badreino zegt van ik hou er niet van om mijn hand op te houden. En ik denk dat het uiteindelijk wel goed komt. Wat, wat vind jij dan? Ik denk dat hij gelijk heeft. Mm -hmm. Dus uh, je vindt het geen goed idee om uh, dat de politiek uh, zijn knip, uh, de knip opentrekt? Dat is eigenlijk een. Dat is een, dat, is een moeilijke vraag. dat is een moeilijke vraag. Want daar ga je. Ik krijg nu een twee petten verhaal. Ja, misschien moet ik het even uitleggen, Belinda Gossen is natuurlijk ook uh, voorzitter, fractievoorzitter van de VVD. Ja. Dus uh, je ziet hier inderdaad met twee petten. Ja. Kijk, vanuit het bedrijf optiek zeg ik ook hoor, dat is uh, dat is niet goed. Hoe, hoe sympathiek ook. Want um, het is toch een commerciële instelling en ik denk dat we zelf uh, voldoende mogelijkheden zien om het uiteindelijk uh, rendabel te krijgen. En uh, ik denk dat je ons die kans ook moet gunnen. Mm. geen subsidie? Nee. Uh, uh, Belinda, hoeveel mensen kwamen nu gemiddeld naar een bioscoopvoorstelling? Hoeveel mensen kunnen in de zaal zitten? Er kunnen 88 personen in de zaal. En we ja. hebben nog 12 in de loge. Nou, die zou ik je niet, uh, niet aanraden. Dat is, uh, ik noem het altijd muppet loges. Dat is voor een filmvoorstelling is dat niet, niet, niet goed. Bij het theater kan het wel. Maar kijk, gooi vrouwen. Daar zal iedereen van zeggen, ja, hartstikke leuk. Volle bak. Maar we hebben nu ook voorstellingen dat je met z'n tweeën zit, dat is... Uh... Ja, dat is niet, niet gezellig. Dan kan je beter naar Arnhem gaan en daar gaan kijken. Nou, wat daarbij speelt en je haalt er eigenlijk wel iets aan, um, per 2 juli opent uh, Pathé in, uh, in de Raaks, een uh, complex met zeven zalen. Dat is een concurrent. Hm? Ja, dat is meer dan een concurrent. Want ja. dat betekent dat uh, ze gaan daar digitaal en 3D. Ja, dat is uh, nog even... Wat is de reactie van de vader van Bas Heino, Leo, want zijn levenswerk wordt nu aangetast? Ik denk dat je dat aan Leo zelf moet vragen. Maar jij kent Leo ook een beetje. Ik, ik ken Leo dat, ook een dat beetje. dat hij tranen over zijn wangen gaat, dat hij het niet leuk vindt. Dat kan niet anders, maar... Nee, maar ik, uh, Leo is niet meer zo, als zodanig uh, de eigenaar van het, uh, van het geheel, Weet dat is Bas. Ja, is zijn zoon. Maar ik denk dat het voor allebei ja. heel erg is. Het is natuurlijk een familiebedrijf van jaren. En op het moment dat je keuzes moet nemen, dat je ook mensen moet gaan ontslaan. Dat is voor niemand leuk. Ook voor degene die bij iemand in dienst zijn die die boodschap moeten brengen is niet leuk. En ik denk dat het voor hun dat hij er nog eens dubbel zo hard in knalt. Ja, want Bas is alweer de derde generatie. Want de vader ja, van Leo ja. die is ermee begonnen. Klopt. In de oorlog. In de oorlog, ja. Ja, dat is... Uh, ja tegenover Centraal Station, was het? Nou, daar zitten we nog steeds. Ja, precies. Ja, daar is, is Leo's uh, vader begonnen. Vervolgens de Kerkstraat ja. en uh, toen de Halterstraat in de jaren zeventig. En het circus in 1991 is dat opengegaan, ja. 21 maart. Had je het nou over het Centraal Station? Ja. Tegenover het Centraal Station in Amsterdam. Ja. Oh, in Amsterdam. En en bij de Daar, daar was, daar was uh, de eerste speelautomatenhal okay. van de vader van Leo. Ah, Oké, okay, dus zo ja. is hij begonnen. Je ja. hebt daar de karbezoek, de, kar de oudste kroeg. Ja. En dan twee panden daarnaast, dan, uh, daar zit Play in. Oh ja. Het reetje van het Victoria Hotel op de hoek. Oké, okay. en, en hoe, hoe, jullie zitten ook buiten Zandvoort nu op het ogenblik? Dat is de enige vestiging. Oké, okay. Amsterdam. Ja. En voor de rest in Zandvoort? Ja, daarom de Haltestraat zitten we. Met, nou ja, circa Zandvoort, Kerkstraat en het kantoor zit uh, boven de Kerkstraat. Ja. Als we nu naar de toekomst kijken, je, je, je ziet het uh, positief in. Uh, je wil digitaal... Uh, en de belangrijkste reden is dat je dus dat uh, moeilijke gedoe met die 35mm films niet hebt. En dat, het, dat je operators uh, bespaart. Heb je enig idee als je dat al aandurft om te zeggen van nou waarschijnlijk zullen we misschien, we gokken op, dat we weer films gaan draaien? Nee. Dat uh, is moeilijk nee. om, uh, om nee. te zeggen. Wat, waar we nu aan naar het kijken zijn is voor Filmclub Simon van Kolm. En dat, dat ligt iets anders, dat is een uh, activiteit van de Stichting Kunstcircus. Die dat organiseert. Is dat Thijs Okkersen? Ja. En daar zijn we wel voor naar het kijken. En dat, uh, daar is overleg met de filmverhuurders... want die moeten daarvoor toestemming geven. Je mag niet zomaar een, een DVD draaien. We hebben gekeken naar de kwaliteit voor... Uh, om dvd te draaien met de afstand van de, van de zaal, van de projector. Dat gaat goed. En nu is het kijken of we de films uh, daarvoor kunnen krijgen. Hmm. En vooralsnog zijn er in ieder geval een aantal filmverhuurders bereid... om, om hier aan mee te werken. Dus je bent al, uh, toch wel aardig op, op dreven al. Ja, ja, dus dat zijn een van de manieren die, waar we naar aan het kijken zijn. Cinema Nostalgie bijvoorbeeld uh, draaien we al een behoorlijke tijd uh, vanaf uh, dvd. Dat zijn natuurlijk de oudere films en... Uh, daar zijn de 35mm Prins als ze er al zijn. Zij waren nou niet van die kwaliteit dat je zegt van... Uh, ze zijn heel erg goed. Dus daar draaien we al wat langer vanaf dvd. En ik zie dus ook wel gebeuren dat dat ook gewoon voortgezet kan worden. Nou, dat klinkt uh, hoopvol. Uh, Pieter, wat vind jij? Ja, ik, ik, ik denk dat uh, elk uh, negatief aspect kan ook alweer een positief gevolg hebben. Kijk, als zonder verenigingen... En wisten we wisten wel, mooi zaaltje, een mooi podium ja, en dergelijke. Uh, toegankelijk ook voor invaliden. En, maar ja, we konden die zo eigenlijk niet huren, want er werden altijd films gedraaid. Mm, ja. Dus het positieve is, zeker voor het Vereniging Kleven, dat ze zeggen, hé, hey, er komt een leuk zaaltje beschikbaar. Ja, zeker. Ofwel voor repetities, ofwel voor uitvoeringen. We nemen contact op met Belinda, van is die avond toevallig vrij? Ja, ik zal even, even, even, even vertellen Pieter Ik heb uh, bij Los Zand gespeeld uh, Theatergroep Het uh, is improvisatietheater En we hebben daar een prachtige avond uh, gehaald vorig jaar Ja, dus die hebben we bij ons gespeeld Erg leuk om, uh, om dat te doen En uh, elke publiek had toch een hele mooie interactie met ons Want het is uh, bij theatersporten En dan moet er met rozen gegooid worden En als het niet goed is dan gooi je met een spons Naar degene die, uh, die wij van niks vindt Dus uh, die interactie was echt heel leuk Wat kreeg je een Spons of een roze? Nou, ik heb meer rozen gehad dan spons zeg Zo. ik eerlijk <laughs> Ja, maar, ja. maar in ieder geval, de mogelijkheid is het dus nu voor het Sanfordse Verenigingsleven om contact op te nemen met Belinda. Van, kunnen wij daar een avond een uitvoering? of uh, Ook de scholen, denk daarom, die scholen, ja. vooral in deze tijd, hebben allemaal hun slot, cabaret en dergelijke. En dat moet in de klaslocatie gebeuren. Ze kunnen nu naar jullie toe komen. Ja, absoluut. absoluut. Vindt het idee om even je iets neer te zetten, telefoonnummer of website, wat dan ook, hoe ze mensen jou kunnen bereiken? Ze kunnen me via de e-mail ja? belinda.g.playin.nl En playin is p-l-a-y-n.nl En uh, bellen kan ook via de, het nummer van het circus is misschien het handigst. Ja, 57 5718686 en dan optie 5, medewerkers. Herhaal het nog een keer, herhaal het telefoon nog een keer, 5718686 optie 5. Oké, okay. dan nou. komen we bij Belinda. En dan zijn er mogelijkheden. Dus ja, aan de ene kant voor twee mensen een bioscoop laten draaien, dat is niet verstandig. Nee. Maar als je een zaal kan krijgen voor je Zandvoortse gemeenschap, verenigingsleven, ledenvergaderingen, eh, noem het maar op. Dan heb je daar een hele mooie mogelijkheid. En dan heb je in ieder geval de kritiek een beetje verstond. Die er nu is over het Louis Creep Van ja. een slechte zaal. En één toiletje. En trappen op en trappen af. En slechte akoestiek. Akoestiek hier in het, ja, in dat is het prima. Uh, ja. circus is uitstekend. Ja. En uh, misschien de fractie, uh, fractievergaderingen. Ik Noem maar even de link naar, uh, naar je andere taal. Dan taken. moet je wel een hele grote fractie hebben. <laughs> dan kunnen we aan werken zou ik zeggen. Oké. Nou Belinda, heel erg bedankt. Dat je graag gedaan. hier wil zijn en uh, ja, ik, ik kan je alleen maar heel veel succes wensen met, uh, met het theater en of uh, nou ja, de, wat is het gokhal? Ja, wat noemen jullie het? Amusementcentrum. Jezelf? Amusementcentrum. Nou, dat is uh, prima. En zo met de mensen die ja. opslag zijn ja, ja. gezicht want dat zijn wel zondvoorters. Ook. Ja, ja. En uh, daar denken we toch ook aan. Absoluut. Ja. ja heel vervelend. Ja, succes. Dankjewel. En dan gaan we even naar het uh, volgende uur. Uh, we beginnen straks na het uh, nieuws beginnen we met uh, Andor Sandbergen over het nieuwe parkeerje in de Oostbuurt en de Koninnenbuurt. En dan uh, om uh, vijf voor half twaalf komt uh, Kees van de Big Band Buitenlandse Zaken vertellen over een optreden morgen in de muziekkapel. En als laatste hebben we onze collega Roy van Buringen over het kunstverstijn. En we gaan nu eerst even luisteren naar, de, naar muziek. En dat is Shirley and Company met Shame, Shame, Shame.